9 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Een aantal prostituees gaat morgen bij het stadhuis in Utrecht... protesteren tegen de sluiting van prostitutieramen in de stad. De rechter besloot vanmiddag dat de laatste 115 ramen dicht mogen... omdat er voldoende aanwijzingen zijn voor mensenhandel. De gemeente Utrecht trekt de vergunning in... van de laatste exploitant die nog actief was. Die wilde dat voorkomen met het kort geding, maar dat is dus niet gelukt. Morgen om 9 uur s ochtends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 De Strand dagen gaat verder, maar de festiviteiten eromheen worden afgelast. Het doorgaan van het wandelevenement was onzeker vanwege de dood van een wandelaar. De man overleed vanmiddag na een aanrijding door een vrachtwagen in IJmuiden. Vanwege het Noordzeekanaal moesten wandelaars een deel over straat lopen. Tijdens de Strand dagen lopen zo'n duizend wandelaars van Hoek van Holland naar Den Haag.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 Het weer, op steeds meer plaatsen droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 16. Morgen zonnige periode en het blijft lang droog. Het wordt morgen 25 tot 28 graden. Later op de dag in het zuiden van het land kans op buien. Soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor het rienfacht twee kilometer file. Dat komt er een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Le Parapuie de Cherbourg met Catherine de Neuf. Meer info op tv5monde.nl Kijk voor de beste last minutes op Saxe.nl, Onderdeel van Landau Green Parks Het is radio 1 BNN Today, Luc Kink, Het is 9 uur geweest, goedenavond. Paul Moers is bij me komen zitten, we hebben het zo over het merk McDonald's. Um, allereerst, los van het merk en wat dan ook, ben je een beetje een liefhebber? Uh, culinair ik, vlak? Nou, oh. op culinair vlak sowieso, maar af en toe een McDonald's uh, is uh, toch niet uh, te versmaden hoor, ja, moet ik zeggen. Terug van vakantie. Toch even de eerste dingen die je doet. Ja. Heel goed. Uh, Krijn Schuurman, technologiebaas. Wij behandelen het fenomeen social influencers. Maar er is meer groot nieuws. Jij uh, bent namelijk een van de eerste Nederlanders met een leap-motion apparaat. Klopt. Wat is dat? Uh, ja, het is eigenlijk een heel klein uh, blokje voor mensen die de webcam aan hebben staan. Ik heb hem hier nu voor me liggen. Ja, hij staat in beeld. Ter grootte van uh, een klein Lucifers doosje of, of een aansteker, zelfs bijna. Je legt hem uh, voor je, je laptop of je pc. En je kan vervolgens met je handen in de lucht uh, gebaren maken. Uh, en daarmee dus je pc bedienen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn vanaf van de muis, die al 45 jaar oud is. Dat hebben we net gevierd. Uh, naar de touchscreen gegaan. Dat was ook echt wel nodig dat er iets anders kwam. En je zou kunnen zeggen, dit is een eerste blik in de toekomst. Hoe we straks applicaties gaan bedienen. Namelijk door met je hand uh, in de lucht te wapperen. Het lijkt uiteraard een beetje op alsof je een touchscreen uh, bedient. Maar mm -hmm. het is nog meer richtingen op. Ja. Want je kan ook duwen en trekken. Ja, je en vasthouden. bent gewoon als een soort dirigent in de lucht aan het zwaaien. Klopt, ja. Ik ben nu een, een, een groepje vissen in bedwang aan het houden. Maar dat is even voor demo <lacht> het doeleinde. Maar je kan bijvoorbeeld ook een spelletje doen. Uh, dat er allemaal blokjes opgestapeld liggen. Uh, een beetje wat je bij belangrijke televisieprogramma's met champagneglazen ziet volgens mij. En dan moet je er onderbeurt eentje uitpakken. Ja, ja. En je moet hem dus echt vast gaan pakken. En dat gaat toch weer net een, een stapje verder dat dan. He, het, helemaal, het, ja. Is, ja, het is het op 10 mm millimeter nauwkeurig. Uh, en je, kan ook, je hebt de biologie-appjes. Dus je krijgt eigenlijk een soort nieuwe appstore. Uh, dus ik ben eind vanmiddag al even met mijn dochter bezig geweest... om een uh, kikker te ontleden. Want die kan je ook ronddraaien en uit elkaar halen in elkaar zetten enzovoort. Dus het is, ja, het is toch weer... Het, het intrigeert wel. Ja, ja, het is nu natuurlijk nog een beetje spielerij. Maar uiteindelijk kan dit wel in de toekomst gaan worden. En misschien wel de muis vervangen. Ja, precies, precies. Dus ik denk, nu is het nog nauwkeurig en je krijgt een lamme arm... omdat je hem omhoog moet houden en zo. Maar goed, dat is natuurlijk met alle innovatie aan het begin... Ja, als je ben, zie je allemaal haken en ogen. En als je het een beetje spannend vindt zoals ik, dan nou ja, ben je benieuwd wat er allemaal in gaat worden, waar het allemaal voor gebruikt gaat worden. Wij waren onder de indruk. En we hebben even een demo van Leap Motion op onze Twitter geplaatst. Dan kun je het nog even terugkijken. Het BNN Today is dat. En dit was vanochtend toen we bij BNN aan het vergaderen waren. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. McDonald's boekt miljardenwinst, maar niet iedereen profiteert daarvan. Medewerkers zijn woest met name over de slechte arbeidsomstandigheden... en het hongerloontje. McDonald's, een vette bek voor een scheter en knikker. Het is vooral in Amerika dat men boos is, begreep ik. Inderdaad, in Amerika zijn ze woest. Ze staken massaal. Vrijdag was er nog een voorval dat de medewerkers flauw gevallen... omdat er een kapotte airco was. Ze hadden al gezegd, we kunnen het niet meer aan. Maar um, ze moesten door blijven werken en toen viel er dus iemand flauw. En de week daarvoor was er ook al slecht nieuws. Want toen hadden ze een site voor de werknemers ja. gemaakt... waarop ze eigenlijk zeiden, ja, jullie verdienen zo weinig, neem maar een tweede baan. Ja, in principe wel, dat kan daarop neer. Maar ja, als dat bekend is, waarom ga je er dan werken? De banen liggen niet voor het oprapen. Nee, Kees wel Welke fastfood-kenner schrijft er aan? Nou, we hebben in ieder geval Paul Moers. Hij is merkendeskundige en hij weet alles over McDonald's en kan ons daar alles over vertellen. Simone, uh, Whopper of Big Mac? Ik heb vorige week een Whopper gegeten en ik was altijd voor Mac, maar sorry Mac, ik ben nu een beetje voor de Burger King. Kees? Okay. Kip <laughs> You. Goed, ja. Gisteren werd dus bekend dat de omzet van fastfoodconcern McDonald's... is gestegen naar 7,1 miljard dollar. Van die positieve cijfers profiteert niet iedereen. In Thuisland-Amerika ligt de eetfabriek zwaar onder vuur. Werknemers zijn woest, ze krijgen te weinig betaald... en klagen over de slechte omstandigheden op de werkvloer. We are fighting because we have to pay food. I have to pay school and I have to pay uh, my bills. So 8,25 is not enough. Ja, jonge werknemers zeggen hier, wij strijden omdat we ons eten, onze studie en onze rekeningen moeten kunnen betalen. En 8,25 uh, dollar is niet genoeg. Vanuit Amerika, onze correspondent Michiel Vos, goedenavond. Goedenavond. Wat is hier nou aan de hand? Hè? Afgelopen vrijdag was er opnieuw een voorval, ontstond commotie over een kapotte airco. Medewerkers werden gedwongen om door te werken totdat er eentje flauw viel. Totdat er eentje flauw viel en uit het restaurant, uit, het, uit de McDonald's moest worden gedragen... En het was een zeg maar, uh, soort, soort focuspoint van veel media... ook die voor het eerst echt uh, aandacht besteden aan de stakingen inderdaad... in meerdere steden bij McDonald's. Dat is allemaal lokaal. Er wordt niet overal gestaakt bij alle McDonald's' in Amerika... maar wel bij een paar. Er zijn er 14.000 in Amerika. En bij sommige in grote steden, New York, Chicago, St. Louis... wordt gestaakt inderdaad voor meer geld, Detroit. En mensen zitten vaak, mensen werken in de McDonald's... vaak op minimumloon of vlak daarboven... En dat is volgens hen gewoon te weinig. Ja, de, dat lage inkomen is dus het grote frustratiepunt. En ze staken al maanden voor een beter uurloon. Is, is dat al wat beter geworden? Nou, ja, dat ligt een beetje aan... Dat is heel moeilijk om erachter te komen. We weten niet precies wat de gemiddelde McDonald's werknemer verdient. Daar geeft McDonald's heel weinig informatie over. We weten wel wat de gemiddelde... ...fast food werknemer verdient... ...en dat zit inderdaad vlak boven het federale minimumloon... ...dat is zo'n beetje 7,40 dollar en cent per uur. Mm -hmm. nou, de meeste McDonald's mensen zitten daar vlak boven... ...maar dat leidt tot een inkomen per jaar... ...als je 40 uur werkt volgens McDonald's... ...zo'n beetje op 18 tot 20.000 dollar per jaar. En in hun eigen door jullie aangehaalde budgetplanner... ...die ze online hebben vrijgegeven in samenwerking met Visa... ...geven ze aan dat je eigenlijk op rond moet komen... 25.000 dollar moet verdienen. Dus 5.000 meer. Dus ja, zeggen veel werknemers. Jullie geven zelf al aan als werkgever dat wij eigenlijk te weinig verdienen in jullie eigen restaurant. Dus daar moeten jullie iets aan doen. Mark van den Kamp is onze regisseur. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, jij hebt zes jaar lang bij de McDonald's gewerkt. Herken je die verhalen? Moest je ook rondkomen van een hongerloontje? Ja, voor mij was het echt een bijbaantje. Dus uh, uh, ik. Ik hier was het gewoon wettelijk, wettelijk minimumloon en mm -hmm. daar nog iets, iets bovenop. Dus uh, prima. Prima. Okay. Ja. En, en was dat in de zomer was de airco vaak stuk. De airco is, is wel een probleem. Ja, dat is, ja, dat is wel. Maar je, je werkt natuurlijk met met uh, je heet viturvet, uh, bakplaten en dat soort dingen. En daar komt heel veel warmte van af. Dus ja, dan is, is het heel moeilijk om dat, uh, dat gekoeld te krijgen. Hoe warm was het? We hebben, uh, ik heb het een zomer gehad waar het rond 37 graden was. Hey. Ja, wij zien het hier dus vooral als een bijbaantje. Die van Mark was ook gewoon een bijbaantje, nu nog steeds als regisseur. Maar hier in Amerika moeten de hele gezinnen van leven hè? bij de McDonald's. Ja, ja. ja, dat klopt. Nee, dit is vaak een entry-level job. Dus het is vaak de eerste baan die iemand krijgt. En dan blijven ze natuurlijk jaren hangen. En het is de eerste baan. En dat is, uh, dat is belangrijk. En daar, daarbij kunnen ze er inderdaad vaak niet van rondkomen. En dan loop je tegen dat Amerikaanse idee aan van... dan neem je toch twee banen. Twee shifts van acht uur, zestien uur per dag. Tachtig uur per week. Of minder. Maar dat, doe, dat, en daar loop je dan een beetje tegen aan. En McDonald's is zo'n um, typisch bedrijf... wat door veel mensen wordt gezien als een start voor veel mensen. En natuurlijk veel mensen die niet uh, helemaal hebben doorgestudeerd, zoals iedereen bijna in Amerika. Maar vaak mensen die gewoon, dit is hun eerste baan. Zoals bij ons, zeg maar, de, de krantenwijk is, is hier dan vaak de McDonald's baan. Ja. En daar moet je dan wel van kunnen rondkomen. Um, nu wordt er ook gezegd door sommige mensen, nou, ze moeten eigenlijk gewoon blij zijn dat ze een baan hebben. Ja, McDonald's zelf zegt, zeg, zegt, ja luister, wij geven tenminste banen aan mensen. We hebben honderden, duizenden banen in, hè, die, we, die we geven aan mensen. mensen betaal, we betalen loon, we betalen boven het minimumloon, we zitten er niet onder. Uh, we hebben mensen ook zelfs met beperkte weliswaar maar gezondheidszorg en uh, hè, dat, soort, dat soort benefits wat niet overal voorkomt in Amerika. Dus eigenlijk, dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen, maar dat bedoelen ze wel, je moet niet zeuren. En om nou... Mensen beter, uh, hun werknemers beter te leren omgaan met geld. Hebben ze dus die financiële planner gemaakt online. En daar geven ze heel simpelweg aan wat je kunt doen om geld te besparen. Als je niet veel geld verdient. Ja. Neem de fiets. Uh, um, uh, Blijven ze thuis en kijk een film en ga niet naar de bioscoop. Van die hele simpele dingen. Of laat je niet uitbetalen in een cheque die je vervolgens moet cashen. Dat kost geld. Maar laat het gewoon op een rekening schrijven. Nou, dat soort dingen. En dan merk je ook weer dat het vaak gaat om werknemers die jong zijn, onervaren op de, op de, op de arbeidsmarkt. Dus het zijn echt entry-level jobs waar je ja, het over hebt. Paul Moes, onze merkexpert. Ja, Michiel, ik vraag me ook af, uh, zijn wij uiteindelijk niet uh, zelf degene die dit uh, veroorzaken? Want uh, we willen spotgoedkoop eten, we willen er haast niks uh, voor betalen. Ja, wat kun je dan verwachten van uh, de restaurants die, uh, die dit bieden? Nee, dat klopt. Dat zegt McDonald's, hè, de CEO, die overigens zelf... Uh... In interviews vaak zegt dat hij elke dag bij een McDonald's in het land eet. Of ergens ter wereld. Die elke dag eet en terwijl toch ook uh, gewicht heeft verloren. Die zegt inderdaad: luister, de fast food. Dat de, doet de, hij alles casual... lopend. Ja, dat is, dat is volgens. In Amerika is alles mogelijk, dat begrijpen jullie. De, ja, ja, dat de, doet de alles caco... lopend, dat kan het. En het mooiste eufemisme heet. McDonald's zit in de casual dining industry. En inderdaad, dat moet goedkoop. En het moet snel. En het moet simpel. En het mag niet al te niet al te gezond, want dan wordt het te duur. En dat willen mensen. En ze moeten ontzettend concurreren met Chipotle bijvoorbeeld. Hè? Een uh, Mexicaanse uh, voedselgigant. En uh, sandwichesgiganten die allemaal op diezelfde markt opereren. En McDonald's doet het nog redelijk goed. En inderdaad, je wil het snel, je wil het goedkoop. En je wil weten wat je ervoor krijgt. Want het menu is al jarenlang hetzelfde. Alhoewel het een beetje wordt uitgebreid steeds. Dan ga je dus naar McDonald's. Of McDonald's ja. daar ook uh, nu zich zorgen over moet gaan maken. Die staking daar gaan we straks met jou over door. Prater Paul. Michiel Voss, dankjewel vanuit Amerika. Geen dank. Drinking tea, taking unpaid leave from my Women's studies, uh-huh Out here in the meadow People's history of America. I smoke a pipe. to John and 99 bipartisan consensus, keeping it dry, nothing flighty. On orders from my therapist. We were young. Remains strangely undiminished Yes, you, in your hushed tones And your campus etiquette If we cannot speak of nothing Then nothing should keep her mouth shut We were young Lloyd Cole heet die, Women's Studies. Pas op voor de ganzen in China. Ze gaan ze daar namelijk inzetten als waakhonden. En de Nederlandse Annemarie mag morgenavond de paus toespreken. Wat ze tegen hem gaat zeggen, dat hoor je zo meteen. Het is woensdag en dat is bij ons altijd de Digitale Dag. En vandaag is internetdeskundige Krijns Schuurman aangeschoven. Goedenavond nogmaals. Hoi. Ben je al uitgespeeld met je... Nou, het lijkt wel een moe beetje op. proberen mogen. even... Ja, geeft niks. We gaan het even over Social Influencers. Dat zijn jongeren die blogs maken die door duizenden andere jongeren worden gevolgd... en via die blog reclame maken voor bedrijven. Hoi. Momenteel is dit een ik gebruik. Het is in mijn Alexander Wang. Ook verzorg ik mijn lichaam met de Beauty Bakery Body Butter Bar... Deze ruikt heel erg goed naar uh, Pink Sugar. Hey you! We were the lucky ones to see a movie called Movie 43, Before it's in theaters. And it was hilarious! En masseren door je haren en echt je haar staat recht overeind. Ik heb veel verschillende merken geprobeerd, maar dit vind ik echt de beste tot nu toe. Ja, krijg jij struint het internet af, struikelt erover en kwam ook die beauty bakery Body Butter Bar tegen. Zeker. <laughs> het komt vaak voor, hè. Ja, dit is overigens wel een heel dankbaar onderwerp is gebleken. Er zijn er een aantal van die het, uh, die het heel goed doen. Uh, het is overigens zo dat eigenlijk al een aantal jaar geleden, bij de opkomst van, van weblogs, uh, kwam er op een gegeven moment ook de vraag: in, ho in hoeverre is het uh, commercieel ook interessant? Iedereen heeft een hobby die kan die, kan die overschrijven. Maar toen bleek dat sommige mensen echt ergens heel veel vanaf wisten. Dus dat is toen een soort vergroeid tot een online magazine. Toen was het altijd nog een beetje tricky als je dan bleek dat je er geld voor kreeg. Dan was het ja, maar ben je dan wat transparant en je moet toch eigenlijk altijd kritisch zijn. Zeker die bloggers zijn altijd superkritisch. Dus zodra er ook maar invloed was van adverteerders was dat eigenlijk een beetje vies. En we ja. zijn nu echt weer een stap verder. Uh, al als het ook gewoon duidelijk is hè, dat je reclame maakt voor, uh, voor producten... en niet uh, doet alsof je zomaar iets tegenkwam en, uh, en er heel enthousiast over was... terwijl je ervoor betaald werd. Het leidt er wel toe, zoals ik stond net, uh, enthousiast vertellen over het apparaatje vormen dat ik ook af en toe wel de vraag krijg van... Oh, heb je die gekregen of krijg je er geld voor? Dus ja. dat, nou ja, dat is waar we nu in zitten. Dus daar moet je denk ik heel duidelijk over zijn. Helaas in dit geval is het niet zo. Ik heb hem zelf gekocht. <laughs> uh, maar goed, als het dus echt bij je, uh, bij je hobby past... of bij, bij je passie, zoals het tegenwoordig uh, moet heten... Uh, dan, dan kan het heel goed, uh, heel goed werken, dat blijkt. Ik snap bedrijven dat ze dit willen proberen, maar werkt het ook? Uh, nou ja, het wordt wel gezegd, je moet eigenlijk... Uh, je kan je dus laten Of te, Zie je ook bij die beautyblogs, die krijgen allerlei producten toegestuurd. En als ze dan ergens in geïnteresseerd zijn of zelf enthousiast over zijn... dan is het natuurlijk overigens ook veel leuker om erover te vertellen. Uh, dus meestal is de regel een beetje... je moet of neutraal zijn of je moet er enthousiast over zijn. Maar om nou producten te gaan testen... die je vervolgens helemaal de grond in boord... dat, is niet zo, uh, dat werkt blijkbaar niet zo goed. Nee. Uh, en als je ergens enthousiast over bent... dan kan je natuurlijk best wat over vertellen. Maar ik denk wel dat je eigenlijk al een soort uh, track record hebt. Of uh, reputatie moet hebben... die overigens ook heel goed te meten is online... Uh, dat het bij jou past en dat je altijd al geïnteresseerd was daarin. Dus als jij nu ineens die beautyblog begint... Kijk, ik ken je hobby's niet, maar <laughs> ja, dat zou dan, kunnen, hoor. dan is het maar de vraag of het aanslaat. Terwijl als je dus over uh, nou, fotografie... is volgens mij een van jouw hobby's, ja. of, of camera's... Uh, als je dan kan zien dat je daar een blog over hebt. en dat je al vijf jaar lang aan het uh, knutselen bent met lensjes en dingen. dan denk je, ja, dat is ook echt. Dit, dit vindt hij waarschijnlijk echt. want hij had het eerst ook al over. alleen nu komt er een commercieel uh, sausje bij. Ja, dus het is niet zo dat als ik nou denk van. nou, ik ben heel erg ge geïnteresseerd in uh, horloges. weet je wat, ik ga een reclameblog voor horloges beginnen. dat heeft geen zin eigenlijk ook. Nee, en in jouw geval ook niet zo. omdat jouw bereik nog weliswaar groot. maar toch nog beperkt is. <lacht> maar ja. je ziet natuurlijk dat uh, beroemdheden. Uh, wel gevraagd worden om uh, reclame te maken voor producten. maar als dat niet past bij, bij een popster. Dan werkt het ook niet. En er was ook laatst uh, misschien wel over gehad. En de tennisser David Ferrer. Die, die twitterde dat hij zo enorm enthousiast was over zijn nieuwe Galaxy S4. Want er zit ook een health app in. en die kon het allemaal tracken. Yeah. Maar je zag onder het tweetje staan dat hij getwitterd was met Twitter voor iPhone. Oh yeah. uh, dus ik denk, ja, dat is niet handig. <lacht> nee. Dus het is niet een simpel trucje wat je zomaar iedereen kan laten doen. Het moet wel, uh, hij moet ook echt wel een beetje van die gadgets houden. en ook minimaal die telefoon ook echt gebruiken. Ja, iemand die dat doet is Kevin Boerma. Goedenavond, Kevin. Kelvin. Oh, Kelvin is het nog niet. Nou, dan praten we even door met jou, Krijn. Want, want denk jij dat dit de, de TV-reclame gaat overnemen? Nee, het is, kijk, het is een super interessant fenomeen. Het is ook heel leuk om over te praten, maar het is per definitie klein. Dat ouders ook een beetje geld voor die weblogs. Je moet uiteindelijk toch minder auteurs hebben dan lezers. Want als het één op één is, wordt het een beetje sneu. Dus het kan maar een klein groepje zijn. En we moeten ook misschien dat als, als we Kelvin straks hebben dat hij er iets over wil zeggen. Maar als je kijkt naar de budgetten, we zitten inmiddels op het omslagpunt dat er online meer mediabestedingen zijn in reclame dan op radio en tv. Ongeveer een miljard is dat. Ik denk dat je heel blij moet zijn als je van je blog of je beautyblog of iets dergelijks uh, kan leven. Maar goed, dat betekent dus als je twintig bent en je verdient er 2000 euro per maand mee is dat natuurlijk super. En er is eigenlijk niks mooiers dan iets wat je al heel leuk vindt om te doen om daar ook geld mee te verdienen. Daar ja. geen misverstand over. Maar dat zijn nog niet de bedragen die uh, optellen tot dat uh, miljard. Nou, eens even kijken hoeveel Kelvin uh, gaat verdienen. Kelvin Boerma, goedenavond. Goedenavond. Gaan we later over praten. Jij vormt samen met je maat Peter het duo Cinemates. Jullie hebben 60.000 volgers uh, met je soort mini-speelfilm zijn het op YouTube. En uh, nou maken bijvoorbeeld zwaar over de top express reclame voor Deodorant. Luister even mee. was Hollywood. amor, I love you. Amazing, perfume, ja, boem, en dan komt dan het merkje in beeld. Ik, moet al, ik moest wel lachen om jullie filmpjes, Kelvin. <totstuk> nou, dat is mooi. <laughs> dat is de ik bedoeling licht. ook natuurlijk. S maar toch, zijn jullie niet bang dat jullie fans kwijtraken als je alleen nog maar reclame maakt? Ehm, um, nou ja, het, het is nou net de manier waarop u mee omgaat. Want de ene, ene commerciële video is net wat meer ligt er net wat meer bovenop dan de ander. En bij deze voor de hand was het heel overdreven, natuurlijk. Ja. Maar uh, als, we, als we dit inderdaad elke week zouden doen, dan, dan, dat zou geen goede aanpak zijn. En, maar uh, nu dat het even tussendoor is, is het niet zo'n hele grote ramp. En hoe doen jullie het dan uh, anders? Um, nou, het, het is maar net. We hebben altijd verschillende opdrachtgevers. Dus als de ene opdrachtgever die heeft een, stuurt een briefing waar twee punten in staan wat je moet behandelen, en de andere stuurt zo'n half script op. En het is maar net of je dat uh, leuk vindt om te maken, of het bij je past, zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, als het zo is, probeer het altijd in een zo goed mogelijk vorm te gieten. Zodat en jij blij bent en je kijkers en de opdrachtgever. Ja. Oké, okay, ja, dat klinkt, dat klinkt lekker commercieel, dat begrijp ik wel. Ja. Maar, maar het is begonnen allemaal als hobby. Wanneer was nou het omslagpunt dat jullie dachten: nou nu gaan we er eens goed, goed geld mee gaan verdienen? Um, ik denk dat dat ongeveer toen uh, het. het, het, het, het, het Vanaf ja, twee jaar geleden, denk ik, was de eerste keer dat we echt iets betaald deden. Van, ja, doe dit in video en dan krijg je daar geld voor. En, um, ja, ik weet niet, we werden op een gegeven moment gewoon benaderd door, door um, een bepaalde partij. Die zei van, ja, uh, we willen graag uh, deze paar YouTubers uh, hierheen hebben. En dan uh, neem je camera mee en maak er een uh, video van. En dat was natuurlijk helemaal geweldig. Dat is helemaal niks vergeleken met... Uh, ja, niks vergeleken, maar relatief gezien niet heel veel met hoe het nu is. Maar alsnog was het echt wel bizar dat je ineens van, van dag één op dag 2 in één keer geld kan verdienen met wat je eigenlijk altijd al leuk vindt om te doen. Ja, nou dan komt de vraag dan. Hoeveel verdienen je hiermee dan? Ja, ehm... Um, verdien, ja, het is qua, qua echt bedragen, dat wordt een lastige. <laughs> maar we gaan, uh, Peter en ik gaan aankomen de zaterdag... Uh, pakken we de spullen en vijzen we vanaf Groningen naar Amsterdam en het is wel mogelijk om daar een, uh, een, een huis aan het water met uh, bijna 90 vierkante meter te huren. Zeg maar. oh, nee. Dus Wat dat betreft is het wel uh, prima. Ja. Hey. <laughs> De zaken gaan dus goed als ik, het, uh, als ik het zo hoor. Dus jullie worden door meerdere partijen benaderd. Zo'n yes. deodorant is natuurlijk op zich redelijk veilig. Dat is tegenwoordig al trending topic, dus dat kan je gewoon prima doen. Uh, maar als er nou bijvoorbeeld sigarettenreclame komt, dat kan niet meer op tv. Dat kan in jullie, bij jullie filmpje nog wel. Uh, hebben jullie criteria opgesteld al uh, van wat je wel en niet doet? Um, nee, niet echt dat we, dat we zo erop hebben van dit wel en dit niet. Maar we, we zoeken het in eerste instantie altijd bij onszelf. En... Um, we, we worden ook niet rechtstreeks benaderd. Er zit een bedrijf tussen en die, de eigenaar daarvan die weet echt super goed van waar, waar ze ons voor kunnen gebruiken en waar absoluut niet. Dus ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat bijvoorbeeld een sigarettenmerk naar ons toe zal komen. Maar als dat zo is en we worden ervoor gevraagd, dan is het alsnog uh, een hele kleine kans dat we daar wat voor, doen, voor gaan doen, aangezien we gewoon bij hem niet roken. En we, we het een beetje scheef vinden als je. Uh, iets aanprijzen waar je zelf allemaal niet voorstander bent en uh, eigenlijk ook niet goed is voor je gezondheid of zoiets. Mm. Klinkt goed hoor, mooi. Ja? Oké, okay, <laughs> ja. mooi. Ja. Goed, <laughs> Kelvin Boerma, veel plezier uh, samen met je maatdagen in die 90 vierkante meter aan het water in Amsterdam. Top. En uh, succes met Cinemate. Onwijs En Krijns ook, dankjewel. Police. And every little thing she does is magic. Radio 1, Luc Ickink, PNN Today. Een Nederlandse studenten mag Paus Franciscus toespreken op de wereld jongere dagen. En of ze erg nerveus is, dat ga ik haar straks vragen. Kees, jij doet de tweets vandaag. Dan gaat het over op Twitter. De Royal Baby van William en Kate, die, heeft, uh, die heet George Alexander Lewis, de Royal Baby dus. En Bill Clinton blijkt een fantastisch zanger te zijn. En hoe hij klinkt, dat hoor je zo. Dat is meteen dus bij Kees. En de tweets, eerst het nieuws van half tien. Met Joris de Sommige prostituees in Utrecht zijn het er niet mee eens... dat de prostitutieramen in de stad moeten sluiten. Ze gaan daarom morgen protesteren bij het stadhuis.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 Hulpverleners proberen al bijna drie weken medische en andere hulpmiddelen naar de oude stad te brengen. Maar ze krijgen er geen toestemming voor. Volgens het Rode Kruis dreigen nu tragische gevolgen. En de festiviteiten rond de strand strandsesdaagse worden versoberd vanwege de dood van een wandelaar. De man werd vanmiddag door een vrachtwagen aangereden in Ijmuiden. Even was onzeker of de wandeltocht wel zou doorgaan. Maar alleen de feesten eromheen gaan dus niet door. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Jury. Kees, de tweets. De royal baby van uh, prins William en Kate die heeft een naam en die werd direct trending op Twitter. Hij heet George Alexander Louis en hij uh, komt dus in een rijtje met bekende Georges als uh, George Washington, George Clooney, George Bush, George Michael en uh, George Baker. Oh. Ja, oké, okay, goed uh, George uh, nu even niet. Uh, Jordan die tweet: George is een hele mooie naam. Lisa zegt: George Alexander Louis. Ofwel de baby, formerly known as Prince. En Paul tweet, George Alexander Louis is een anagram voor relaxed gorgeous alien. Toeval of moet ik gewoon stoppen met blowen? Vanavond is ook bekend geworden dat de prostitutieboten op het Utrechtse zandpad... morgen definitief dicht moeten. Ja, en dat is natuurlijk een beetje voer voor de grappenmakers. Ja, en ik, ik weet het, het spijt me... Maar ik kan er niet omheen. Het is ook gewoon kom tijd op Twitter. Kom maar op. Dus ik heb de drie flauwsten op een rijtje gezet. Cornelis tweet. Uh, ik ga me maar toeleggen op het uitbaten van naaiateliers op het zandpad. Jan de Hoop zegt. Het was uh, voor de dames in Utrecht die uh, zich liggend staande houden erop of eronder. Ja hoor. En Johan Freds die zegt nog. De prostitutieramen moeten definitief sluiten. Lastig, want zonder ramen zie je niet natuurlijk wie er binnen zit. <lacht> dus... Ja, En dan als uh, laatste nog een filmpje van Bill Clinton... of eigenlijk met Bill Clinton, die rondgaat op Twitter. Een paar creatievelingen die uh, hebben zijn speeches um, een beetje bij elkaar geknipt... en daarvan een nummer 1 hitte Blurred Lines van Robin Thicke nage nagemaakt. Uh, ja, dan, en die klinkt dus zo. If you can't hear what I'm trying to say... If you read from the same page... Baby, I'm going. Yep. Baby, I'm going. Plan. Baby, I'm out of man. Goed zeg. Nou, ik heb hem uh, ook even op onze Facebook pagina gezet. Hij is erg leuk gemaakt. Uh, goed om te kijken. Uh, Facebook.com/slash BNN Today. En uh, het is heel toepasselijk, omdat het natuurlijk zo'n seksueel getint liedje is. Uh, bijvoorbeeld zingt hij Je bent een braaf meisje en uh, ik weet waar je zin in hebt. Uh, een beetje een uh, hint natuurlijk naar zijn Lewinsky-tijdperk. En uh, dat is uh, niet uh, toevallig, want uh, ze hebben me ook op de 40ste verjaardag van Monica Lewinsky op YouTube gezet. En hij staat dus ook op onze Facebookpagina facebook.com slash bntd. Kees Dorenstein, dankjewel. Opvallend nieuws uit China. Daar gaat de Chinese politiemacht niet alleen politiehonden inzetten, maar ook zogenaamde politiegansen. De dieren zouden meer doorzettingsvermogen hebben en daardoor stukken effectiever zijn. Om uit te zoeken of ganzen nu echt een beetje killer instinct hebben, stuurden we onze stagiair, uiteraard, Pieter Oppat. Ik ben hier bij Herberg de Witte Gans, want wij keken nogal op van dat bericht. En ik ga je dus kijken of deze ganzen inderdaad zo'n killer instinct hebben...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 En zo kon je dus ook s'nachts voorkomen dat de vijand dichterbij kwam. Dus het is dus helemaal niet zo gek dat de Chinezen voor deze dieren kiezen. Dat is eigenlijk een eeuwenoude traditie. Ja, ik denk het wel. Ja, traditie of niet, echt bang hoeft een Chinese boef dus niet te zijn. Als je meer killer ganzen wil zien, we hebben een cameraman meegestuurd. Die vind je op onze website facebook.com slash today. Het duurt maar 3,5 minuten, oh. Palmoes. Ja, het voelt lang, hè? Ja, het voelt eindeloos. Ja, nou ja, ik zal even, even klappen. Ik was vroeger dus bang voor dit liedje. Ja, dat, dat, dat luisterden mijn ouders dan altijd in de auto. En dan uh, gingen we naar Frankrijk toen. En dan zitten ze dit liedje op. En op een of uh -huh. andere manier hebben ze me daar bang mee gemaakt. Dan had je eigenlijk blij gevoelens bij moeten hebben. Maar eigenlijk dat wel. is toch op een of andere manier fout gegaan. Het is vrolijk. Of jouw vader en moeder reden heel slecht is. <laughs> dat kan ook, ja. Uh, Charles en Eddie waren het. En would I lie to you? Nou, McDonald's ligt dus in Thuisland, Amerika. Zwaar onder vuur werknemers zijn klaar met dat schamende loontje en de slechte arbeidsopdag. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor het Big Mac Imperium? Paul Moers, jij weet dat. Je bent namelijk merken- en retail-expert en ook publicist. Nou, Hoe is het gesteld met het merk McDonald's? Uh, nou, dat is op zich uh, bijzonder uh, goed uh, gesteld. Want uh, het gaat om een uh, plezierige en betaalbare uh, manier uh, om te eten en te drinken. Eigenlijk voor iedereen. En uh, dat concern is echt groot. Hè? Want uh, we hebben het over een bedrijf... wat een omzet heeft van zo'n 27,5 miljard dollar. Uh, wat uh, zo'n 34.500 restaurants heeft. En dat groeit overal in de wereld maar door. Dus uh, McDonald's zelf is een ijzersterk merk. Het staat ook in de top 10 van de sterkste merken van, uh, van de wereld. En alleen al dat merk vertegenwoordigt een waarde van 33 miljard. Ja. Nou, ga dan maar even aanstaan. Ja. En dat... Uh, van een bedrijfje wat ooit in 1940 begonnen is met de eerste drive-thru. Dus uh, dat is toch knap gedaan. Even voor de, het geval dat mensen denken dat jij misschien een social influencer bent van McDonald's. <laughs> dat is niet zo. Het is geen klant van je. Nee, het is geen klant van nee. me. Maar je hebt wel een opkomst van McDonald's gezien in uh, Zuidoost-Azië toen je daar werkte? Uh, ja, er was uh, in mijn tijd. Ik heb uh, jaren in uh, Azië gewerkt. Uh, voor Unilever. Uh, verantwoordelijk uh, voor uh, de bakkerijactiviteit en margarineactiviteiten in Azië. En dan zag je links en rechts overal uh, die McDonald's. Uh, restaurants opkomen. En eerlijk gezegd, als je heel wat jaren in uh, Azië woont, zeker in de jaren negentig, dan is een keer zo'n vette hap best lekker. Ja. En ik kan me herinneren dat ik uh, de eerste keer uh, naar een McDonald's uh, drive-thru in uh, Jakarta reed. Uiteraard rijd je daar met chauffeur. Dus die brave chauffeur die rijdt keurig nog naar de kassa. Dus ik, ik rekende af. En vervolgens geeft hij een enorme spuit gas en weg. Ja. Hij dacht hij had helemaal niet bij stilgestaan dat er nog een tweede raampje is waar je je spullen kunt ophalen. Dus die stonden te wapperen met die hamburgers, maar uh, we waren al vertrokken. De McDonald's was daar toen nieuw. Ja. Uh, maar uh, ja, ze zetten zichzelf daar natuurlijk niet voor niets neer... want die willen doorontwikkelen. Is de McDonald's ook nog steeds dezelfde McDonald's... van bijvoorbeeld 25 jaar terug? Ja, en dat is misschien ook wel iets van het probleem. Uh, McDonald's is de afgelopen jaren wat aan het zweven. Uh, die is echt een plek aan het zoeken uh, in het universum. En uh, je ziet dat ze aan het worstelen zijn met uh, de maaltijden. Hè. Hoe goed zijn ze kwalitatief? Het probleem van obesitas speelt een grote rol. Uh, en dan gaan ze weer op zoet. Uh, dus ze zoeken naar uh, de beste manier van, uh, van, het, van het neerzetten. En dan zie je eigenlijk dat hele grote bedrijf is een soort... Ja, ja, kolos, een, een supertanker die aan het varen is... ga die maar eens even omkrijgen. En dan zie je dat hun concurrenten zoals Wendy's of Burger King... toch sneller iets, iets durft te innoveren, iets nieuws durft te proberen. En gaat het dan fout? Nou ja, jammer. Dan beginnen ze iets over nieuws. En dat is bij McDonald's wel heel moeilijk. Dus in die zin is het wel een hele starre organisatie. Ja, um, ze liggen nu dus een klein beetje onder vuur. Hè? Amerikaanse medewerkers zijn dus woest. Um, ja. wat, wat doet dat nou met het merk McDonald's? Ja, nee, maar dat is lachwekkend. Als je zo weinig betaalt... Aan je medewerkers Overigens, zij zijn niet de enige hè. en al die van deze wereld of Walmart is ook heel veel uh, gedoe over in Amerika, maar het is eigenlijk hetzelfde als je met zo'n dom filmpje komt als uh, tegen mensen die in de woestijn gaan vertellen: Ja, nou ga ik jou eens leren vissen. Ja, en dus uh, het is een totaal onnozel filmpje, want ze zijn ook de helft vergeten. Ja, ze Water, hebben dus die uh, budgettips budget uh, uh, budget gegeven, ja, gegeven. Ja. Maar kleding staat er niet bij, kinderoppas staat er niet bij, dus het is een totaal onnozel filmpje als je het doet moet je het ook goed doen. En ik denk dat dit concern... Want bedenk wel even, op die 70,5 miljard omzet... maken ze 5,5 miljard winst. Dat is echt gigantisch. En ik kan me wel voorstellen dat ook werknemers... maar ook mensen gaan denken... ja, dat gaat over onze ruggen heen. Um, en in die zin zou ik ze wel aanraden... om er toch eens even kritisch naar de arbeidsomstandigheden te kijken. Ja, want kan zoiets dan ook nog uiteindelijk... echt een smet krijgen op het merk? Dat, dat de mensen bij McDonald's gaan denken... Uh, ja dat zijn die mensen die hun klanten... of hun ja, betalen. want uh, kijk... het succes van gisteren zegt helemaal niets over het succes van morgen. He, kijk maar even naar Nokia. Tien jaar geleden... die telefoontjes van Nokia kon je door de wc spoelen... en dan kon je er weer gewoon mee bellen. <laughs> uh, maar het ja. Nokia vertegenwoordig... is uh, bijna niks meer. Nou, dat kan met een McDonald's, als ze niet oppassen... Uh, net zo goed gebeuren. Dus je moet je positie... iedere dag, iedere dag weer opnieuw... zien te verdienen. Te verdienen. En daar zal McDonald's ongelooflijk aan moeten werken. Wat ze overigens goed doen is de kwaliteit van het product. Ik kan me herinneren, in mijn Unilever-tijd probeerde ik frituurolie aan ze te verkopen. Leek me wel een lekkere klant met die groei. Ja. 9500 winkels inmiddels in Azië. Uh, maar de kwaliteitseisen van McDonald's lagen zo hoog. Ik, uh, het is mij nooit gelukt om ze frituurolie van Unilever te leveren. Dus ze zelfs Het was kwalitatief onvoldoende. Het kon niet binnen hun specificaties. Dus dat is natuurlijk wel knap, hoe ze dat weten te doen. Dus ze zorgen er echt wel voor dat de producten die ze verkopen... Ja, die zijn zonder meer van een hoog niveau... dat is van een hoge kwaliteit. Ja. Dat is natuurlijk knap gedaan. We hebben uiteraard ook McDonald's in Nederland... om een reactie gevraagd van, nou, wat vinden jullie daarvan? Zij willen niet reageren. Zij zeggen namelijk, het is een Amerikaanse gelegenheid... en daar heeft Nederland helemaal niets mee te maken. Um, de, de, ik, ik denk dan, nou, volgens mij ziet niemand... dat zo McDonald's is, McDonald's. Um, snap jij die reactie van McDonald's Ja, dan vind hier? ik dan weer zo'n laffe communicatieadviseur. Ik snap dat hij hiervoor betaald wordt. Uh, maar ja, ik, ik, ik, je behoort tot hetzelfde concern. En als uh, mensen daar iets aan gaan doen en iets over zeggen... dan moet je daar iets mee... Overigens, wat ook grappig is, en dat verbaast mij... Uh, in Amerika wordt vrij veel geklaagd toch over McDonald's. En waar wordt over geklaagd? Eén op de vijf klachten gaat over de klantvriendelijkheid van McDonald's. Nou, ik uh, kom in september met een nieuw boek. Dienstbaar zijn is het nieuwe goud. Ja. Nou, dat is niet voor niks. Uh, want horkerigheid, dat is iets waar we als consumenten een ongelooflijke hekel aan hebben. En ik zou McDonald's Amerika wel aanraden... in het land waar uh, klantvriendelijkheid toch zeer hoog aangeschreven staat... Om hier iets aan te gaan doen. Daar moeten ze echt werk van maken. En ja, dan krijg je eigenlijk het probleem als je zo weinig betaald, krijg je wat je verdient. En dan krijg je mensen als Mark. Hmm. Ja, nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Ja. ja, Mark, jij verdiende heel weinig, hè? Ik verdien heel weinig, ja. Ja, ja, ja. Had je het wel naar je zin, daar Nee, ik vond het heel leuk. Ja? Ik, uh, oprecht ja. was het gewoon een, een van de leukste banen die ik, uh, bijbaantjes die ik gehad heb. Dus de nou, oude omstandigheden zijn nou misschien daar in New York... waar dit zich afspeelt wat slechter... maar hier in Nederland, waar jij werkte, was prima. Ja, uh, ja. Uh, Oké, okay. ja, dat is goed. <laughs> Denk jij, Paul, dat er nu allemaal mensen met de handen in het haar zitten... bij McDonald's, van oh jee. Hier gaat ons merk. Uh, nou zeker, want een uh, McDonald's maakt zich uh, altijd druk over een merk. Dus die zitten geen seconden stil. Dat kunnen ze zich ook niet permitteren. Want die beurskoers, dat is ook frappant overigens... ontwikkelt zich slechter dan de gemiddelde index in Amerika. Nou, daar wordt McDonald's niet, uh, niet vrolijk van. Dat, dat is misschien wel een leuk uh, iets om te vertellen. Uh, de, de Big Mac is zo belangrijk geworden in de wereld en McDonald's zo belangrijk in de wereld dat er zelfs een Big Mac index is om ja. duidelijk aan te geven wat de verschillen tussen landen zijn. Dus zo'n McDonald's mag daar natuurlijk ontzettend trots op zijn. En ik denk dat zeker een McDonald's zich er druk over maakt want dat merk is mooi. Hè, dat merk is prachtig. Uh, daar zitten wat smetjes aan. En dat moeten ze zeker proberen om dat recht te gaan zetten. En het zou mij niks verbazen als ze dat ook gaat Lukken ook. Ja, is, ja, is uh, McDonald's wel omver te krijgen? Je had het over die olietanken. Valt die te zinken? Is er iets wat McDonald's überhaupt kan raken? Nou ja, kijk, het belangrijkste wat je kan gaan uh, raken is... Uh, als er in de producten iets misgaat. Nou, dat is iets waar ze, en dat zei ik eerder al, ongelooflijk goed op letten. Uh, als er met je producten iets misgaat en er vallen slachtoffers... dan heb je heel snel een enorm en kolossaal probleem. Dus dat is ook een van de redenen dat bedrijf is zo groot... die mag en kan zich geen fouten permitteren. En vandaar dat ze daar zo voorzichtig om, uh, mee zijn. Dus dat is een van de belangrijkste zaken die ze kan, uh, kan raken. En ik denk het tweede is... Je moet innoveren. Merken moeten relevant, onderscheidend en opmerkelijk zijn. En ook McDonald's zal ook voor de toekomst opmerkelijk moeten zijn. En dan zullen ze denk ik nog uh, toch zeker... Uh, werk voor moeten verzetten. In het geval van uh, de Amerikaanse uh, McDonald's-medewerkers... die aan het staken zijn, wat moet McDonald's doen? Gewoon betalen en hoger loon? Nou ja, ze moeten in ieder geval in gesprek uh, gaan. Je uh, moet toch uh, het imago weer een beetje verbeteren daar. Ook. Ja, je zult, uh, je zult er iets aan moeten doen. Dus ik denk dat er gesprekken met die mensen zullen, zullen gaan volgen... om, uh, om te kijken uh, wat daar voor oplossingen te vinden zijn. En ik denk dat McDonald's het zich niet kan permitteren... Uh, als uh, dat lawaai alleen maar groter wordt. Dat is niet goed voor het merk McDonald's... Dat dat is niet goed voor de koersontwikkeling. En het is uiteindelijk ook niet goed voor het personeel. Want, nou, je hoort het ook aan Mark. Mensen zijn wel trots op hun bedrijf. Hè? Dus dan moet je er wel, dat is het rare. Want ze klagen misschien er wel over. Maar toch, ze zijn trots. Um, als je, het is ook een van die merken, al is het aan Florida en zie je alleen maar een stukje geel... Ja. dan weten jouw kinderen op de achterbank al... dat er een McDonald's begint te komen. En dat zijn die, die boogjes die je boven de weg ziet. Ja, dat is natuurlijk zo mooi. En die trots zit ook in die werknemers. Dus men is echt blij eh, dat ze bij dat eh, merk kunnen werken. Maar ze hebben ook gelijk dat ook bij een werkgever... je uiteindelijk ook kritische punten neer mag leggen. We gaan het afwachten hoe dit overwaait. Paul Moers, dank je wel. Graag gedaan. Mark, Mark, de, de, de, de, uh, was jij trots... Ik was wel trots. Nou, ja? Ik zal het heel kort vertellen, want als regisseur kijk ik ook een beetje naar de tijd. Ja, heel goed. Uh, een collega van mij zei: het, als ik dan op, uh, die was, was op wereldreis was geweest, en elk land waar hij kwam, zag hij dan een McDonald's. En ja, Daar werkte hij dan toch voor. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, in, absoluut wel trots op. En droeg op, op, jij jouw, op, jouw uniform ook wel eens buiten werktijd? Nee, dat niet. <laughs> Oké, okay, ja, prima, dat is goed ook. Wel. Mark, dankjewel, Paul Moers, ook merkendeskundige. Dank. Fascination. A fascination. Radio 1. Luc Ikink, BNN Today. Utrechtse Annemarie Scheerboom speelt een rol bij de officiële welkomstbijeenkomst van de Wereldjongerendagen in Brazilië. Morgenavond om 11 uur onze tijd spreekt de 21-jarige studenten Paus Franciscus toe op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Goedenavond, Annemarie. Hoi. Hoi. Goedenavond. Jij hebt hier je... nog midden? Ja, ja precies. Je bent een van de meer, meer dan 300.000 aanwezigen die daar uh, is. En jij mag hem toespreken. Hoe komt dat? Um, nou, als het goed is, komen er 1 miljoen jongeren. Oh. Oké, okay, die 700.000 rekenen ik dan. Nee, nee hoor. Ja, 300.000, 1 miljoen, wat is ja. het verschil? Maar waarom mag jij hem toespreken? Maar, um... Ja, uh, dat uh, weet ik eerder gezegd ook niet heel, heel erg goed. Maar vanuit uh, Nederland zijn een aantal namen doorgegeven van jongeren die uh, eventueel iets konden doen bij de openingsmis van de paus. En daar was ik er één van. En uh, toen ben ik daaruit uh, gekozen. Hm. En toen door de organisatie dacht ik... van de Wereldjongerendagen. Nou, toen dacht ik van uh... <laughs> ja. Maar nee, uiteindelijk besefte ik wel van dat het uh, gewoon een enorm mooie kans is. Ja. En iets wat natuurlijk niet uh, dagelijks gebeurt. Dus ik was er heel erg blij mee. Ja, wat ga je zeggen tegen hem? Um, ik ga hem zeggen dat hij uh, welkom is op de wereld dagen. Ja. En dat dan namens Europa. En in een vorm van een gebed is dat, en voor de rest weet ik er ook niet zo heel veel van me verder over. Ja, uh, Paul Moes is uh, onze merkendeskundige. Is hij nog? Ja, ik zit me af te vragen, zou het ook niet het moment zijn... om misschien eens wat uh, kritische noten op uh, zo'n moment uh, te lanceren? Of uh, deze kerk niet eens uh, wat moderner zou kunnen worden? Dat je, dat je iets zegt van, oké, okay, ik, ben, ik ben jong en ik wil dat het zo moet gaan, bijvoorbeeld. <lacht> maar dat zou uh, ik dus vind dat het anders moet gaan. Maar op zich vind ik het uh, eigenlijk hartstikke leuk, zoals de kerk nu gaat. Okay. Ik bedoel, de paus die het nu zo doet, ik vind het dus helemaal geweldig. Want alleen al de naam die jij gekozen heeft, Franciscus... Het is natuurlijk ook nooit eerder voorgekomen. Maar als je kijkt hoe hij uh, die naam waar Ik vind het hartstikke mooi. Ja. Je, je, je telefoonlijn is een beetje slechter. We gaan afronden. Annemarie Scheerboom, ik wens je ontzettend veel okay. plezier daar. En uh, ja, doe hem de, de groeten, die Franciscus. Dat zal het doen. Oké, okay, dankjewel. En, uh, fijne dag verder yeah, nog, hè, Nederland. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Tijd voor de laatste woorden. We beginnen met Volendammer en presentator Kees Tol. Na nou, twee weken weggezeurig geweest te zijn, Luc, ben ik uh, weer eindelijk terug in Nederland. Maar natuurlijk voor opnames voor de zomer voorbij. En nu heerlijk op een bootje in de Volendamse haven. heerlijke wijn en de zon op de snuiter. Dus ik zeg, uh, genieten geblazen. Tot volgende week. Nieuw. <lacht> en dan schoenontwerper Floris van Bommel. Hoi, hey Luc. Ik woon in het centrum van Tilburg. En dan kun je er niet omheen. De Tilburgse kermis. En ik ben niet echt een groot kermis of zo, maar ik ga wel altijd. Even kijken, net als met carnaval, even kijken of gewoon op willekeurige willekeurig zaterdagavond, even kijken. Dodelijk vermoeiend. En ik ga zo toch maar weer even kijken. Ja. En dan als laatste, want Willemijn doet het ook altijd, mijn eigen vader Frans. Hoi Luc, goedenavond. Vanmorgen vroeg, ik stond op, in de krant, een groot artikel over een baby, een titel, maar geen naam. Ja, ik vond het toch een beetje vreemd. Dan denk ik van, hoe gaan ze dan onderling de baby noemen? Gelijk al een bijnaam. Vreemd allemaal. Nou pap, er is een naam hoor. George Alexander Louis, zo heet het kind van Kate en William. Tot zover BNN Today. Je kunt onze Facebookpagina bezoeken in de tussentijd. Facebook.com slash BNN Today vind je onder andere het Bill Clinton filmpje en de ganzenstrijd. En check ook onze Twitter, twitter.com slash BNN Today. Langs de lijn zometeen na 10 uur met Robert Meder en nu is het nieuws met Juri Stubenitski. Tot morgen.